Het weer, het vriest licht tot matig. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en er staat een schale wind. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. Ja, het kan zijn dat je het nummer nog niet had meegekregen. Uh, mailen: apenstaatje, omroepmax.nl. Chatten kan ook nog: www.omroepmax.nl/slash nachtsuster en dan ergens chatten aanklikken. Of uh, twitteren via het nachtzuster. Oh, wat een mogelijkheden hebben we toch zo multimedia als we zitten te zijn hier bij Radio 1 van Omroep Max. Um, vragen die nog niet beantwoord zijn, zo hebben we daar uh, de vragen van meneer Joop. Uh, de reis naar de maan werd daarbij de raket ook geraakt door stenen. Meteorieten, gruis in de ruimte. En het invoeren van een wereldmunt, is dat niet een goed plan? En zo nee, waarom niet? En wat doet 3D, film of televisie met autistische kinderen? 0800-1121. Uh, Howard wil weten hoe de eerste stap van de mens op de maan is gefotografeerd. En gefilmd natuurlijk ook. En Anja die vroeg zich dus af hoe het nou zat met die OV-kaart. Wat is het verschil tussen een anonieme kaart en een eigen kaart op naam? En bestaan abonnementen nog? Daarover was ik in gesprek met Michiel Tosma, Maar Michiel, die wacht maar even. Want eerst een plaatje. Dit is Radio 1, Max. Ja, En riding on a train, heel toepasselijk. De trein was nog op tijd ook. Michiel Tosma, Ja? Je was net een ontzettend boeiend verhaal aan het vertellen over je zusje in Rotterdam. Ja, ik had heb, ik heb wel eens gekeken dat als ik mijn treinkaartje en, en de bus en zo uh, moest halen. dan was ik 23 euro per persoon kwijt. En dan, ja. was, oh, dan, kom, dan krijg je mij ook de auto wel uit. Ja, als precies. Ik ook gewoon, gewoon met twee personen, uh, toen ik nog een vriendin. 46 euro kwijt bent. Ja, dat hangt er vanaf. Ja, waar vandaan? Waar, waar kwam je vandaan dan, naar Rotterdam? Apeldoorn. Nou, dat is nog best een antik. Dat je als je... Daar ben je een benzine ook kwijt. Ik rijd altijd diesel-vrachtwagen. Oh ja. Ja, met de vrachtwagen naar je zusje. Nee, nee, nee. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb niks met benzineauto's. Dus ik vind dat... Ja, ik weet niks. Zonder van niks. je geld? Ja. Ja, nee, weet je, ik weet ook wel dat, dat een dieselauto eigenlijk pas wat goedkoper wordt als je... Veel rijdt. Uh, veel afstanden rijdt. Ja. En dat doe ik dan ook wel. Maar aan de andere kant, ik heb ook al tijdje gehad dat ik niet zoveel reed En dan ik ik een diesel. Ja. Ja, maar dat heb je met een trein niet. Als je daar meer mee rijdt, dan wordt het niet goedkoper, geloof ik. Nee, nee. Nou ja, diesel wordt ook niet goedkoper. Het wordt alleen minder duur. Oh ja. Het nee, nou, wordt minder ja. duur dan benzine. Ja, precies. Het blijft altijd een beetje... Nee, ja. Maar goed, toevallig dat, dat, uh, dat we het vandaag weer eens probeerden met de trein... En dan ja. heb je, dan we kwamen tot ontdekken, ja, dit is wel grappig, want de hele, de, iedereen heeft zich woedend gemaakt over de nieuwe ja. dienstregeling. Ja. Maar als je dus stel, hè, er gebeurt niet veel mensen denk ik, maar stel maar dat met je met jou met je gezin denk ik. Ja. Maar stel dat ja. je van Hilversum naar Zwolle wil. Ja. Dan heb je in Amersfoort een echt serieus geen grapje, 30 seconden om over te stappen. Ja, dan moet het station oversteken, of de station oversteken toch, pardon? Nee. Oh, nee. oh, je dat moet daadwerkelijk omhoog en omlaag. Dus dat is, het is gewoon, je kunt wel precies de trein zien wegrijden. Oh ja. Er rijdt bij jou ja, trouwens ook is, een stamtrein is, op de achtergrond. Ja, dat klopt. Gaat een alarm af? Nee, moet, je, moet je iets doen? Nee, ik ben even de laadkwet dicht. Oh, jeetje, wat een herrie maakt dat. Dat is ook niet goed voor je oren. Uh, ik, ik denk dat het voor jou harder is dan, dan voor mij. Oh, dat is vreemd. Wat, wat zit ja. erin? Uh, um, de, de, ik heb nog een raad wat je rijdt. Ja. Ik heb nog een keer een raad wat je reed gedaan. En toen, want toen was ik al thuis. Toen oh. moest ik alleen even weten wat, wat ik uh, moest koken voor die vriendin. Oh ja, maar nu zit er daadwerkelijk iets in. Ja. Oh, wat heb jij uiteindelijk gekookt voor die vriendin? Ik heb uh, een uh, uh, biologische hutspot uh, heb ik gemaakt. Heb je echt Hutspot gemaakt? Ja. Dat raad ik jou aan. Ja, ik heb, ik heb even gekeken op internet zo en toen dacht ik... nou, dat is niet al te moeilijk, dat lukt me nog net, denk ik. En wat vond ze ervan? Uh, ik voel, ze vond het heel lekker, en ik ook. Nou, kijk eens. He, wat een succesformule ja, is dit programma ook, ja. toch ook. Goed, we, even raad wat die rijdt. Uh, uh, je bent geladen. Uh, uh, uh, kun je het eten? Uh, niet verstandig. Oh, ik, ik haat het als mensen dat zeggen, want dan is het meestal benzine. Weet je, zoiets nee, nee, is het dan. Er staat alleen op van. Blijf nou even van die laadklep af. Ik vertel je net nee, wat. En moet even dicht, hoor. anders lopen de, anders lopen weet, de, de kippen eruit. Ja, correct. Leu is die dicht. Oké. Okay. Um, zijn het dieren? Nee. Oh. Um, uh, je kon het niet eten, is niet verstandig. Uh, heb jij het in huis? Uh, nee. Heb ik het in huis? Waarschijnlijk wel. Ja? Waarom ik wel en jij niet dan? Uh, vanwege mijn huisdieren. Wauw. Wow. <laughs> ik heb fantastische huisdieren. Dus, maar jou, vanwege jouw huisdieren kun je een bepaald iets niet in huis hebben. Is het vis? Nee, je kunt het nee. niet eten. Oké, okay. um, okay. jij denkt dat ik het wel in huis heb. Ja. Uh, is het van hout? Uh, nee. Is het van stof? Nee. Is het van metaal? Nee. Nee. Is het van karton? Nee. Ook niet van plastic. Oh. En waar is het dan van? Uh, het moet er ergens van gemaakt zijn, toch? Mhm. Mm mm -hmm. um, en je niet, want vanwege je huisdieren. Ik vind het echt fascinerend nu worden. Wat heb je voor huisdieren dan? Katten. Oh, en de, de, je kunt iets niet in huis hebben vanwege de katten. Zijn het vogels? Nee. Oh. Is het van glas? Nee. Um, um, zijn het planten? Oh, je ja. vorige keer had jij plantjes. Ja, Z plantjes en, en bloemetjes. Zijn het weer plantjes en bloemetjes? Ja. Ik ga het opschrijven, want dat scheelt een hoop geraad volgende keer. <laughs> ja, ja. Nou, ja, ja, dat kan. <laughs> oh, en je hebt het niet in huis vanwege de katten. Nee, dat klopt. Ik heb het ook niet in huis vanwege de katten. <laughs> ja, die eten het op. Ja, precies. Of ze gooien ze om, vooral midden in de nacht. Ja, ja, dat doen ze het liefste. Ik, ik heb ook wel, als ik nachts thuis kom, ja. dan zeiden ze zo van, hé, ik sliep net. weet je wel, doe eens rustig. Ja. En, dan, en dan ga ik naar bed, en dan, dan echt tien minuten later beginnen ze rennen en zo, en ja. vliegen en spelen op bed ja. en zo, en uh, dat je denkt van, nou, weet je, had dat eerder gedaan, dan kun je ja. ervoor slapen. Dat gesprek heb ik ook wel eens met ze gehad, maar toen, dan zitten ze heel instemmend ja te knikken, maar de volgende keer is het gewoon weer van hetzelfde laken kat. Ja, dankjewel Michiel. Ja, dit, af en toe valt er iemand weg en dan uh, komt er geen antwoord meer. En dit is weer zo'n gevalletje. Dankjewel Michiel, tot de volgende keer. Ik vind dat we het lang hebben volgehouden samen. Niels Zedenberg, goeienacht. Goedemiddag, Ja, ik heb uh, toch wel de behoefte. Ik heb ook een, ik belde namelijk ook al uh, over de OV-kaart. Ja, want ik heb wel een leuk gesprek gehad met Michiel, maar ik kan me nu al niet meer herinneren wat hij gezegd heeft over nee, die OV-kaart. Nee, ik, ik, ja. ik was net een mailtje aan het schrijven, maar ik niet meer nodig Nee, ik, ik wou me net gaan ophangen, want het was zo ontzettend lul verhaal waar ook helemaal niks van klopt over die OV-kaart. Dus nou ja, was... maar dan moet je niet ophangen. Dan moet je juist blijven hangen ja. om, uh, om nee, weerwoord te geven. Ik, ik, ik dacht ik zou er nog een eind aan komen, maar gelukkig kan ik daar nu, uh, want die mevrouw die stelt een hele serieuze vraag over ja. de OVK, die heeft daar ook een serieuze antwoord op. Nou daar heb je helemaal gelijk in. Maar in het algemeen zou ik willen dus zeggen dat het, uh, als het gaat over de, de vergelijking van kosten tussen auto en treinen moet je, dan is het natuurlijk onzin om te zeggen, een treinkaartje kost zoveel en een benzine kost zoveel, want een auto moet je ook kopen, je koopt verzekeringen bij de auto, je hebt milieuvervuiling die ook betaald moet worden, dus ook uh, in het algemeen even zeggen dat je die kosten natuurlijk ook wel mee moet nemen. Ja. Daar zit wat in. Of je, even los van of je een voorkeur. Het kan gewoon zijn dat je een voorkeur hebt voor de auto natuurlijk. Maar auto's staan ook in files natuurlijk. Dus dat wil ik allemaal wat balanceren, dat verhaal. Nou, daar heb je wel gelijk in. Maar dan blijft het een feit dat een halve uur bevriezen op station Amersfoort niet in de prijsvergelijking meegenomen kan worden. Nee, maar dat zijn natuurlijk allemaal persoonlijke afwegingen die dat je is waar. mee moet maken. Maar ik over die OV-kaart is eigenlijk um, het verhaal van die borg, dat klopt het sowieso niet. Er zit een het helemaal, je koopt een OV-kaart anoniem of, of op naam en die heb je gewoon vijf jaar. Daar kun je vijf, vijf jaar gebruik van maken voordat je een nieuwe nodig hebt. Oh, ja. Dat is gewoon een plastic ding, dus daar staat dus helemaal geen borg op. Wat die man denk ik bedoelde is dat als je een um, OV-kaart gebruikt, zowel bij de trein als bij de bus betaal je altijd een... Um, uh, bij de bus is dat 4 euro, bij de trein is dat uh, 20 euro en als je een voordeelkaart hebt 10 euro. Dat is gewoon wat je extra betaalt als je instapt. En als je aan het eind van je traject bij het eindstation niet uitlogt... dan kan dat systeem natuurlijk niet bepalen hoeveel je gereisd hebt. Dus dan heeft hij een soort norm. Dan zegt, dan zegt hij van, nou, dan zul je wel de maximale afstand gereisd hebben. Dus dan wordt die 10 euro, bij de bus die 4 euro, die, die wordt dan gewoon afgeschreven. Oh. Maar het betekent dat waar je ook heen reist dat een kaartje nooit duurder is dan 20 euro? Daar ja, komt, komt het wel op neer, denk ik. Ja. Oh, dat vind ik nog maar... meevallen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, sommige mensen klagen daarover. Maar er moet natuurlijk wel een soort systeem zijn dat, dat je wel moet uitloggen. Want als je dat niet doet, dan kan het gewoon niet bepaald worden wat je hebt gereisd. Ja. Maar, maar de spoorwegen zijn eigenlijk uh, heel, uh, heel coulant vind ik. Want ik ben bijvoorbeeld wel eens uh, vergeten uit te loggen. Zo'n ja. eduard ik ging een paar uur bij mijn moeder op bezoek, maar dan heb je nog zes uur de tijd om dat uitloggen alsnog te doen voordat, oh, ja. die, voordat die 20 euro wordt afgeschreven. Dus dat vind ik toch vrij, vrij netjes eigenlijk. Nou, dat is waar. Dat ben ik met je eens. En het verschil tussen een. Um, uh, kijk, hier in Arnhem kun je nog losse kaartjes kopen. Dus even op jou ingaande als je kinderen hebt. Als jij bijvoorbeeld één keer per jaar met je kinderen naar de stad gaat met de bus. Ja. Dan zou je in Arnhem dan, dan kun je een los kaartje kopen voor een, voor een traject van 10 minuutjes, maar die zijn tegenwoordig heel duur. Dan betaal je bijvoorbeeld 3 euro per persoon een, een los kaartje. Ja. Maar goed, uh, zodra je dat twee keer al vaker doet, is dat dan duurder dan het systeem met de OV-kaart. Okay, een, een, ja. een anonieme kaart kost 57. Ja. Die gaat ook vijf jaar mee. Die heb je gewoon vijf jaar kun je daar saldo uh, op laden. Alleen wat het grote nadeel is van de uh, anonieme kaart, dan kun je al die kortingsproducten niet op zetten. Dus een, een voorbeeld, ik, heb, uh, ik doe alles met de bus hier in Arnhem. Ik heb, een, uh, ik heb gewoon een OV-kaart van de NS. Ja. Omdat ik ook een, uh, ooit eens een, voordeelkaart, een voordeelkortingskaart had. En ik, als je bij de, bij de spoorwegen een voordeelproduct uh, aanschaft, bijvoorbeeld de dalurenkorting... Dan krijg je gratis van de NS een, OV, een, een eigen OV-chipkaart, maar kun je gewoon, die kun je gewoon gebruiken als algemene OV-chipkaart. Oké. Okay. Maar als je een anonieme kaart hebt, yeah. dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld hier in Arnhem heb je voor 6,50 per jaar. Dat is een kortingsproduct. Voor 6,50 per jaar kun je 20 euro, 20 korting krijgen op elke busreis. Ja. Yeah. Maar dat kortingsproduct dat kun je alleen maar aanschaffen als je een Persoonlijke, die kun je alleen maar op je persoonlijke uh, OV-kaart zetten. Dus als je een, o, een anonieme OV-kaart hebt, dan kun je die kortingsproducten daar niet op zetten. Oh ja. Dus als je heel vaak met de bus reist, dan, uh, dan is dat gewoon. Dan, dan hou, je dat die, die, dat hou je dat gewoon heel, heel snel uit, eigenlijk, die 56 per jaar. Hoe zit dat met kinderen dan? Want vroeger nou, ja, had je een railrunnerkaartje kaartje van een euro. Nou tegenwoordig, kijk, dat is het. Uh, ook bij de spoorwegen is het zo... al die kortingsproducten, die, die zet je tegenwoordig apart op je, op je OV-kaart. En dat kun je alleen maar doen met een uh, OV-kaart op naam. Dus daarom, als je dus korting wil, bijvoorbeeld uh, dalurenkorting, of ze zullen ook nog wel voor, voor tieners korting hebben of voor kinderen... Ja. dat kun je niet op een anonieme kaart doen. Nee, dat dus is, dan moet het kind ja. eerst een chipkaart hebben, een OV-chipkaart. Al dat soort producten die staan tegenwoordig worden gewoon digitaal op je kaart gezet. Dan krijg je geen aparte pasjes meer voor dat de conducteur uh, nog drie pasjes moet bekijken wat voor extra kortings, zoals dat vroeger was, zeg maar. Ja. Vroeger had je gewoon een kaartje en dan liet je je, liet je, je kortingskaart zien. Maar Tegenwoordig heb je gewoon de OV-kaart en dan zet je al die verschillende producten daarop, zeg maar. En, en... maar het, kan op een, het kan niet op een anonieme kaart, dus als je, okay. als je, als je zo'n kaart wil hebben omdat je heel regelmatig met het OV rijdt, ja, dan is een anonieme kaart is eigenlijk al heel gauw uh, onvoordelig. Kijk, nou, ik ben, ik, ben, ik ben redelijk op de hoogte nu. Nou vraag ik me nog af of dat systeem van Michiel zou kunnen werken. Stel dat stelde, ik heb twee uh, OV-chipkaarten. Dat is een enorm lulverhaal, was dat eerlijk gezegd. Dat ik kan niet. Kan dat niet? Ik, ik weet ook niet waar... Ik, nee, ik kom ook helemaal niet voor, eigenlijk. <laughs> ik dacht eerst van dacht, er zou de drank in het spel zijn, maar in ieder geval... Nou, nou dat, dat hoop ik niet, dat hij moest nog rijden. Dat ja. was ja. maar terzijde eigenlijk, maar... Ik weet niet, hij had ook zo'n soort verhaal, dat je alleen maar het station op kan als je inlogt. Want inloggen is voor het reizen. Iedereen, iedereen kan in Nederland op, op, tijdens openingstijden, kan, kan gewoon als die wil de hele dag met een zak brood op het station zitten, hoor. Als je dat echt heel graag wil, dan kan dat. Ja, dat zie je genoeg in Arnhem, van die lange baarden met, uh, met, uh, met uh, drie lagen jassen over elkaar heen en een kratpils. Daar hoef je echt niet voor inloggen. Oh. Op het inloggen doe je om te reizen, niet om op het station te zitten. Dus. Oh, oké. Okay. He he. Ik denk dat het uh, iemand was die zelf ook niet zoveel met het OV reist eigenlijk. Dus nee, uh, dat komt heb heel je... interessant. Maar ik, ik kon het in ieder geval vanuit mijn uh, jarenlange ervaring... en mijn nuchtere verstand, kon ik er geen touwen vastknopen eerlijk gezegd. Maar, maar, maar Niels, ik vind het... Ik vind het want, want ik zat me dat laatst nog af te vragen... dat de NS, wordt, is een soort, uh, ja, zeker bijvoorbeeld op Twitter... iedereen loopt erop te mopperen. Met de nieuwe, nieuwe dienstregeling ook. En jij klinkt nu als iemand die echt positief is over treinreizen... Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik, ik ga niet zoveel meer naar. Vroeger ging ik voornamelijk heel veel met de trein. Toen er nog heel veel. Uh, ook, uh, to, toen, met, toen mijn vader ook nog leed. En met mijn ouders, die waren met van alles aan de hand. was qua gezondheid, dat wij daar als kinderen vaak naartoe gingen en zo. Ja. Maar het is allemaal een beetje tot rust gekomen nu mijn moeder uh, uiteindelijk dementerend is. En in, een, in de laatste fase in een heel goede. in de herberg hier Dat is een modern concept. Dus we hebben daar als kinderen minder omkijken naar. Ja. En ik, ik, ja, ik heb zelf ook een uitkering, dus met kosten treinreizen maak ik niet zoveel meer. Maar ik, gewoon hier in Arnhem doe ik alles met de bus. Ja. Dat is, uh, daar ben ik heel positief, Dat is uh, hier in zo'n stad als Arnhem: je, binnen 10 minuten kun je altijd op een bus naar welke plek dan ook opstappen. Ja. En dat wil ik ook nog even zeggen. Dat ook nog een avond, ik weet niet of dat voor die mevrouw van belang is, maar ik doe dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. En dan heb, je wel eens, dan heb je bijna altijd dat je, anders zou ik het ook niet doen, dat je je reiskosten kunt declareren één keer in de maand. Ja. En er zijn organisaties, en ik denk dat dat bij betaald werk tegenwoordig altijd het geval is, dan moet je soms vragen organisaties uh, dat je ook moet... Je kunt wel invullen van ik ben deze week van punt A naar... Ik heb deze week buskosten gemaakt van 4 euro. En soms vragen ze een bewijs. En ja. Ja, Dat kun je dus heel makkelijk doen met je transactieoverzicht op je account uh, op ov.nl. Of op ovchipka.nl kun je een eigen account aanmaken. Er staat gewoon keurig van al je reizen op. En dan kun je een pd, heel makkelijk een pdfje van maken en dat als bewijs meesturen, maar dat kan dus ook niet met een anonieme kaart. Dus als, ah, okay. euh, als die mevrouw kinderen heeft die nog eens een baantje hebben of, of wat voor werk dan ook doen en die moeten een verantwoording afleggen over hun kosten, dan, dan, dan, dan, ja, dan, vervalt, de, dan vervalt de anonieme kaart eigenlijk als, uh, als uh, mogelijkheid. Ja. Maar ik, ik heb wel een tip nog, want ik heb er zelf wel eens meegemaakt dat er een, in mijn OV-chipkaart uh, van de NS, dat die, ja, er was een beschadiging. Dus hij was zeg maar, uh, er zat een scheurtje in of zo, of, uh, hij deed niet meer goed. Mm -hmm. En toen heb ik, uh, heb ik een nieuwe moeten aanvragen en een twee weken zonder gezeten. Dus ik zorg nu wel dat ik gewoon, ik heb toen een anonieme gekocht uh, als achtervang. Die, die, die gaat gewoon vijf jaar mee, dus als mijn OV-chipkaart kwijt is of, of hij is beschadigd, ja. dan heb ik altijd, altijd nog een anonieme kaart die ik gewoon even op kan laden en. Uh, en kan gebruiken, zeg maar. Kijk, nou, ik ben blij en dat je het allemaal ding, hebt. Zou ik zeggen, nog één positieve ja. ding ook: als je vergeet uit te loggen bij de NS. Ja, ja, ja, ja, ja. Of bij de, bij de bus bijvoorbeeld, als voorbeeld. Ja. Als ik vergeet uit te loggen, dan wordt er 4 euro afgeschreven. Dat zie ik dan op mijn OV-account. Er is ook een app voor op je mobiele telefoon. Dan kan je ja. En dan hoef je maar even een, uh, even een kort uh, digitaal op de site van Connection in mijn geval een formuliertje in te vullen met dat en dat tijdspit, dat en dat uh, beginpunt, dat en dat eindpunt vergeten uit te loggen. En heb je binnen twee weken heb je een. Uh... Uh, wordt het uh, bedrag klaargezet zodat je het weer op kunt laden? Dat gaat allemaal ontzettend soepel. Niels, jij moet dus bij die, die, je moet bij de NS-informatielijn gaan nee, werken, nee, ik denk, jij? Ik denk als mensen daarover klagen dat ze vaak niet even de moeite nemen om even uit te zoeken hoe het werkt. Want nee, alle nee systemen, even. Ze zijn eigenlijk ja. gemaakt voor. Het is net als met, met uh, mobiele telefoons en met uh, pinnen, waar vroeger oude mensen moeite mee hadden. Die ja. systemen zijn eigenlijk allemaal gemaakt voor mensen, laten we zeggen, met een IQ van 85. Het is een nou, redelijk dummy-proof, Ja. Dus slagen is altijd heel makkelijk, vind ik, zeg maar. Dat, is, dat, is, ja, dat doen wij Nederlanders ook graag. Ja. Ik, ik kan er ik ook, maar ja, als je heel reëel kijkt... dan is het denk ik wel wat genuanceerder allemaal. Je hebt gewoon gelijk. Goed. Dankjewel, Niels. Tot ziens. Oké, okay, dag. Ik vind echt dat de NS deze manier een gratis OV-chipkaart moet geven. Vind ik. Vind ik persoonlijk. Hé, hey, Guus is op de radio. Kneg het in, kneg En mijn god, daar baal ik van omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Krijg je denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg je ding. krijg krijg krijg krijg krijg de trein raast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.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 Kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, oe-hoe Kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, kregereen, En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoel En s'nachts, oe-la-la Gaat het ritme Guusmeeuw is toch met een liedje dat Kedenkedenk heet. Ja, dat vind ik toch bijzonder. 0800-1121. Even kijken welke vragen nog beantwoord uh, moeten worden. Of zouden kunnen uh, worden beantwoord. Dat zou ik erg appreciëren. In ieder geval is over de OV-kaarten meer dan genoeg gezegd. Uh, Howard van Dertien wil graag weten... hoe de eerste stap van de mensen op de maan is gefotografeerd. En meneer Joop had die drie vragen. Namelijk, wat doet 3D met autistische kinderen... in uh, films of op televisie... Uh, is het een verstandig plan om een wereldmunt in te voeren? En um, hebben astronauten die bijvoorbeeld naar de maan reizen ook last van stenen, meteorieten, gruis in de ruimte? 0800-1121. Giljo Hensen, goeienacht. Giljo. Hallo. Hallo. Hey, ik heb twee Giljo's tegelijk. Hallo, Giljo. Ja, nou, u spreekt met iemand anders, maar. Ik ben ook al verbonden, maar ik weet niet of ik daar in de uitzending ben. Oh, en hoe heet je met je naam iemand anders? Ik, uh, ik heet Marcello. Hé, hey, Marcello. Ja. Ik hoe gaat heel het? Lang, nou, ik heb al heel lang geprobeerd om je te bereiken. Oh, wat een toestand. ik heb naar de uitzending gebeld, ja. al weken lang. Nou. En de, de slaggevers zouden mij steeds terugbellen. En ik was de hele nacht bij de telefoon en er kwam helemaal niks. Is het iedere donderdag zit jij van 2 tot 6 naast de telefoon? Ja, en wat is er toen gebeurd? Toen ben ik bij de derde keer in slaap gevallen. Ik denk oh. nou. En toen ben we je natuurlijk het nog een volgende keer proberen. Als ik wak, ik ga nu omdraaien, ik ga eerst slapen en dan ga ik bellen. Oh, ja. En dat heb ik dus nu gedaan. Nou, kijk eens. Maar ik heb iets heel bijzonders te vertellen. Oh, nou kom maar door, Marcello. Nou, ik uh, heb naar de krant gebeld. Ja. En uh, uh, die hebben bij mij thuis uh, mijn portret van het Koningshuis gefilmd. En, en uh, ik heb dus nu uh, in de krant gegaan met mijn spulletjes van het Koningshuis. En welke krant was en, dat, Marcello? Dat was uh, uh, de Telegraaf van Vrijdag. Oh, de Telegraaf. En, oh. Oh, en ja. toen heb ik uh, op pagina 5 gestaan. En, en die slaggever was ook heel aardig om alles te bestuderen, zeg maar. Naast de vrouw hij heeft geen loep meegenomen. Maar hij zei wel gewoon, oh, wat ziet het hier koninklijk uit allemaal. En ja. het doel was... om. Uh, 30 april, en niet achter een drankhek te staan, maar bij de een koningin. Een drankhek, ja, ja. En uh, anders moet ik bij de dam uh, gewoon met een vlaggetje langs de route gaan staan. Ja. Maar mijn vraag is dus nu. Uh, ik heb een verzoek aan het Hof gedaan. of ik bij de uh, inhouding zelf zou mogen zijn. En dat is mijn allergrootste wens. En dat ben ja. ik ook de politie kan benaderen. Maar ik heb dus nu een, een brief gestuurd naar de secretaris van de koningin. Uh, of, uh, of dat eventueel mogelijk zou zijn. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk... Oh, ja. Ik uh, of ja. ik niet me moet aangesluiten nog bij een Oranje Vereniging... Is dat, zou me dat niet beter kunnen helpen, zeg maar. Om het een te laten. Zeg maar. maar waar woon jij ook weer, Marcelo? Utrecht, toch? Uh, ja. Waarom ben jij en, nog geen lid van de Oranje Vereniging in Utrecht? Uh, nou ja, ik, ik dacht eigenlijk, als je, uh, de, dom, yeah. uh, als je lid bent van de, inderdaad, het is inderdaad een beetje dom, maar als je lid bent van een vereniging, ik heb begrepen in ieder geval dat het zo is dat uit elke provincie, dat stond ook in de krant, een aantal mensen uh, geselecteerd worden om daarbij te mogen zijn. Dus er komt, een, uh, ja, er komt eigenlijk uh, wel een deel van, uh, nee de gewone mens komen ook in de kerk. Maar ja, er moet nog wel een wonder gebeuren, zeg maar. Wil ik daar ook bij zijn. Ja, zeg maar. ja, maar ja want er zijn niet en... heel veel mensen natuurlijk die erin passen. Uh, uh, nee. en uh, Alleen, uh, ik... Uh, ja, ik wil dus eigenlijk... En ik heb dus nu ook een brief van Paul Wittemann geschreven. Oh. Dat ik het op de televisie wil vertellen. Dat ik dus uh, zo koningsgezind ben. En dan eigenlijk... Uh, want in 1980 wilde ik er eigenlijk ook al bij zijn. Ja. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik moet nog iets, iets, iets, iets bijzonders verzinnen, zeg maar. Maar ik, ik, ik had er eigenlijk al iets verzonnen dat ik dan... Uh, als ik er niet in kom, ja. dat ik dan langs de straat gestaan... De televisie te benaderen, die loopt waarschijnlijk ook tot Amsterdam. Ja, die en kansen dan, zijn aanwezig. ja. En dan heb ik iets, ook nog iets origineels bedacht. Als Willem-Alexander dan een beetje moe is, zeg ja. maar, van het ja. ja. regeren... Ja. Ja. dat ik dan zo'n stokje meeneem en dat ik dan... Um, part-time koning wil worden. Wat voor stokje heb je daarvoor nodig? Nou, dan heb ik een gouden stapje, neem ik dan mee. Oh ja. En dan heb ik het idee, omdat ik net zo heet als hij... in de verte dan, hè... dat ik dan part-time koning wil worden. Maar lieve Marcello, het zou toch wat zijn... als Willem-Alexander op de Kroningsdag al moe is van het regeren? Nee, maar... In de toekomst. In de weken daarna gewoon... Toch wat, moet ja, er komt natuurlijk toch opeens een hoop op hem af. Ja, en dat ik dan ook zo'n oranje-rood-blauw zo, zo oranje, kleed omdoe of zo. Dat is misschien ook wel origineel. Maar misschien zijn er nog luisteraars die dan misschien denken van nou... Er, is een, er luistert misschien wel iemand die zegt dat nou, ze een nootkleed van oranje-fin. Hoe noem je dat? Ja, hè, ja, zeg maar. ja, ja. En, uh, en die, die dus dan echt uh, denkt van nou... Dat is toch een beetje, dat is toch een beetje uh, triest. Dat is, we moeten toch iets doen dat hij uh, niet op de uh, nee natuurlijk. Uh, wij krijgen Goed. Natuurlijk maar Marcello, ik, ik ken jou ja. langer dan vandaag. Jij kunt nog uren over dit onderwerp praten, maar ja. ik, ik, ben, ik, ik zei Kroning moet natuurlijk zeggen inhuldiging. Jij wil daar graag bij aanwezig zijn en vraag je af: moet ik dan nog even snel lid worden van een oranje vereniging? Nou, Vergroot dat mijn ik. kansen? En aan wie zou ik nog meer brieven moeten sturen of zo? Dat is mijn uh, vraag. 0800 1121. Ik doe mijn best, Marcello. Ja, ja. Dag! Dag! Dag! Um, hallo, met wie? Hallo, met mij? Hallo, mij. Hoe heet je van je echt? Oh, sorry, met Timo. Hey, Timo. Okay. Hallo. hallo. Nou, toevallig hoorde ik laatst iemand over Marcello gesproken. Ik hoorde ja. laatst iemand die werd geïnterviewd op de radio jo. over die inhuldiging. Ja. En die zei van ja, de streef is namens dat inhuldigingscomité dat uh, zeg maar op nationaal niveau wordt georganiseerd, was dat. En die zei: Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gewone mensen erbij te laten zijn. Ja, ik weet niet of Marcello dan kans maakte of juist nee, nee, nee, juist luister, niet. Luister, luister, ja. luister. Ja. En toen zei hij ook van: we gaan hetzelfde doen als toen de tijd met, en dan weet ik niet meer wat het was, maar dat was ook iets waarbij allemaal gewone mensen moesten worden opgetrommeld. Ja. En toen zei hij dat laten we lopen via de commissarissen van de ja. koningin. Ja. En ja. die gaan selecteren uit vrijwilligers, mensen die veel voor de samenleving hebben betekend. Oh jee, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ja. ja, dat had je dan moeten doen. Dat had je al eerder mee moeten beginnen dan. Maar daar worden we uitgeselecteerd. En dat is toen heel goed bevallen, zei die meneer nog. Ja. En uh, dat gaan we dit keer weer doen. Nee, dat dus... hoorde ik ook. En dan mogen ze, de commissaris van de koningin, die mogen per provincie, mogen ze best wel veel, 250 mensen of zo. Of zoiets. Heel veel mensen nou, mogen ze. Minimaal 500 mensen. 500? Het ging, het, ging wel, het ging wel tegen de duizend, geloof ik, dat totaal. Per provincie? Dat kan niet. Nee, totaal. Oh, in totaal? Ja, ja, dus nee, dus dan is 250 kan dan ook niet. Maar zoveel mogelijk. Maar zeg, zeg we rekenen een beetje ruim Meer dan... Meer dan 500. Meer dan 500 kon erbij zijn. Ja. Dus... Minimaal 500. Ja. Dus we, de, als we ruim rekenen... De, de, dan... ja, ik doe gelijk aan Marcello. Ik doe gelijk aan Marcello te nee, nee, maar, maar Timo, dan denk <laughs> je, als je vraagt mensen die veel voor de samenleving hebben, betekend. Nee, maar ik dacht gelijk, want hij vertelt al vaak hoe gek die is op de koningin. En toen moest ik gelijk, toen ik het hoorde, dacht ik van, dat moet Marcello horen. Maar, maar dan moeten we de commissaris van de koningin van Utrecht, moeten we dan dus... Um... Dan moet je die gaan bestoken, ja. ja of of Naar de niet? Radio heen. Naar ja. de Radio heen. want die jongen is best wel onschuldig volgens mij. Die nou, gaat echt geen gek. Uh, die... Nou, Timo! Die gaat, nee, maar die gaat echt geen gek. Nou, dan, moet je, dan, nou, dan stuur je een begeleider mee. Hey, de, pff, ik, denk, ik ga mijn vingers hier niet aan branden, maar het is een goede tip voor Marcello, de commissaris, ja, de commissaris van commissaris. de Koningin. Ja, juist. Volgens mij is dat een haar in Utrecht. Ik weet het nooit helemaal nou, zeker. Dat zou best kunnen. Dat is dat niet... Wacht, ik zoek het op. Maar uh, dat, ik, ik brand mijn vingers er niet aan. Maar nee, nee. Uh, ja, maar dat belde, uh, ik niet, dat belde ik eigenlijk niet voor. Oh. Ja, want ik hoorde het net aan. Dus ik denk van... Nou, ik zal maar gelijk... Oh, nee. Het is rol Robertsen. Roel, dus uh, Marcelo, rol Robertsen moet je hebben. Zo. Daar hebben we weer helemaal bij. Oké. Okay. Ja. Ik belde voor die vraag uh, die jij uh, tezijde schoof, nadat je zei van de brandstofloodse motor bestaat niet, zei de meneer. En dat klopt natuurlijk ook wel op zich. Ja. Maar ik vond het wel een beetje een mage antwoord van iemand die de moeite nam om zo ver in zijn geheugen nog te graven. Ik denk van ja, ik heb ook wel eens wat gehoord van meneer Wardenier heet hij? Wardenier. Oh, meneer Wardenier. Ja, het is een Fries, ik geloof dat het een Fries was. Maar heet hij dan heb... Johan Wardenier of heet die oh, Wardenier? Ja, oké. Okay. Die, uh, ik heb het ooit één keer van mijn opa gehoord. Ja. Die is al een tijdje dood, maar die heeft het toen eens een keer aan mij verteld. En dat vond ik zelf opmerkt dat ik het onthouden Volgens mijn opa heette die meneer Wardenier. En hij kwam uit Wolvenga. Ja. En die auto die reed op water. Ja. En het heeft in de krant gegaan inderdaad. En ja, ik heb geen internet, dus dan moet je zelf maar even wat gaan opzoeken. Maar in ieder geval weet ik wel dat de Koninklijke Bibliotheek heeft alle... ...kranten sinds 1600 geloof ik, gedigitaliseerd. ja Dus op kranten.kb.nl, kranten.koninklijkebibliotheek.nl... Timo, hou nou toch eens een keer op. Mensen zitten in de vrachtwagen en die krijgen het horen... ...dat ze naar kranten.kb.nl slash weblog slash dubbele punt... Nee, nee, nee, nee, nee. kranten.kb.nl moet sowieso iedere nee Nee, Timo, we gaan geen ja. mensen verwijzen... ...naar dat ze iets op moeten zoeken op internet. Jij geeft gewoon... Oh nee, je hebt geen internet... Maar het is toch wel de bedoeling dat mensen met kennis van zaken... eventjes bellen om het door te geven. We gaan, ik, ik, dat, ja, stel je voor, wel... je belt de informatielijn van de NS... Ja. en ze zeggen, Nou, dat doen ze trouwens ook, zeggen ze... Ja. Ga, weet je, zoek het maar op op internet. Ze ja, zeggen, ja dat nee. Dat, nee. Want er zitten allemaal mensen nu te luisteren die denken... oh, dat ja. vraag ik me eigenlijk ook wel af. Dan zeg je ja. tegen al die mensen... ga het allemaal thuis maar lekker op internet op zitten zoeken. Ik snap wat je Dan zegt. kan ik wel naar huis. Ik snap wat je zegt, ja. maar is het niet sowieso handig om uit je hoofd te weten dat kranten.kb.nl bestaat... en dat alle kranten sinds 1600 je daar kan doorzoeken op trefwoorden? Oké. Okay. Ik ben ook zo makkelijk om te... kranten.kb. meneer, worden hier uitwolven gaan. Dat is ja. in ieder geval wat ik ervan weet. En die auto die reed op water en wat er verder mee gebeurde... weet ik niet, maar het schijnt wel aan de kant gestaan Oké, okay, maar ja, want ik heb ook al begrepen... dat als je... Uh, uh, want er was ook iemand... Ik, weet, ik zag het volgens mij op de chat voorbij komen... dus ik, ik weet niet meer wie het was, sorry daarvoor. Maar als je... Um, uh, uh, er was iemand bij het beste idee van Nederland... die had een... Um, uh, die had iets met een motor die op iets makkelijks reed, ik weet niet meer wat. Maar die kreeg meteen al allemaal telefoontjes van. Uh, hey, we weten waar je huis woont. Als jij uh, verder gaat met dit idee, dan zoeken we je op. Nee, serieus? Ja, want er is natuurlijk dat is, is natuurlijk in die olie en die benzine toestandenwereld de wereld is er natuurlijk een hoop geld te verdienen. Ja, nee, dat, dat is weer wel weer een probleem niet. Maar je moet zo'n idee toch wel onthouden, voor als een keer de nood aan de man mens komt. Ja. De nood aan de mensheid komt de, de nood aan de mans mens komt. Ja. ja. Nou. Dus, uh, mag, mag, mag ik ook nog één vraag stellen? Want ik wil iedere keer wel een vraag stellen. Maar ja, uh, in het begin is het altijd heel erg druk. Maar nou heb je toch een Mag ik dan ook een vraag stellen? Want de vorige uh. keer vroeg je om vragen. En toen denk ik van, ik heb ook nog wel een vraag. Maar kan ik nu een vraag stellen? Timo, jongen. Al wil je tot zes uur vullen. Nee, dat is niet waar. maar Ik heb ook wel vier vragen. Nou nee we doen er één <lacht> tegelijk Maar Timo... Ik, ja? Was, jij niet, was, was jij niet autistisch of iets? Ja, ja, ja. Want, want ik heb nog een vraag nou, over ja, autisme. Er, is, er, is, er zijn verschillende vormen van autisme. Je hebt PDD-NOS, ja. je hebt Asperger. Je hebt... Ja. Nou, goed, ik heb Asperger. Maar, maar, en, maar... Ik heb nog nooit 3D gezien. Oh. Nou, dat Ja, we in, in real life, dus IRL, maar niet in, op een beeldscherm. Oh. En volgens mij kun je er hoofdpijn van krijgen, omdat de diepte. Zeg maar, wordt bepaald door degene die het geregisseerd heeft. En dan moet je dus verplicht kijken naar het voorwerp wat hij uitlicht. Ja. Uh, yeah. Dus dan kan je misselijk van worden als je dan yeah. ergens anders naar kijkt. En dat kan natuurlijk wel met autisme. Want het zijn meestal wat eigenzinnige mensen. Mm -hmm. En dan kijken ze altijd naar de dingen waar je niet wil dat ze naar kijken. <laughs> <laughs> <laughs> en dat is meestal al uitfocus, Dus dan word je wel sneller misselijk. Oh ja, hey, duidelijk. Check. Ja, okay. kom maar door met je vraag. Ja, ik vroeg me af, de lachspieren, daar zitten ook een heleboel kleine spieren tussen. Ja. En dan vroeg ik me af, je hebt een heleboel mensen die lach, lachen sociaal wenselijk, zeg maar. Dus gewoon uh, een soort van permanente lach, omdat ze willen lachen. Ja. Of dat ze het aangelet. En dan vroeg ik me af, omdat het zulke kleine spiertjes zijn, kan je permanente kramp in je lachspieren krijgen. Ja. Want mijn moeder <laughs> die heeft last van aangezichtspijn. Ja. En dat is een medische aandoening weliswaar, mag niet natuurlijk, maar dat is een aandoening waarvan ze niet weten waar het vandaan komt. En ik zat laatst te denken, kan het soms zijn dat ze gewoon een soort van, ja, met, met nachtrust, die er niet meer uitkrijgt. Oh. Dat dus je in feite gewoon verkrampte lachspieren hebt of zo. Maar lacht dus... ze heel veel, jouw moeder? Ja, mijn moeder lacht altijd. De... Ook, als ze, ook als het eigenlijk, ja, gewoon altijd. Dus van die een... lacht sociaal gewenst ook? Ja, altijd oh. eigenlijk. Ah. Maar als het dat nou dat, dat is, dan moet je dat ook, die knoopjes, want een verzuring of kramp is eigenlijk gewoon een soort knoopje toch, in je spier. Die moet je eruit kunnen masseren dan, als je echt je best doet. Dat je de kramp uit, in je, ja. In je aangezicht, in je gezicht. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen, als die kramp zo diep zit, dat je zeg maar met een nachtrust die kramp er niet meer uitkrijgt, dat het ook gewoon permanent wordt. Ja. En kan dat. Is dat mogelijk überhaupt? Dus mensen dat... Kun je kramp in je lachspieren krijgen? Ja, permanent. Permanente kramp in je lachspieren krijgen. Dat is, dat is vraag 1. Goh. Ja, nou, uh, 0800 1121. Oké. Okay. Tot de volgende keer, Timo. Bye-bye. Doeg. Robert. Hey. Hey. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Hey. Hey. Dat was vraag 1. Ik dacht dat komt nog... Uh... Ja, nee, je had er nog drie, maar we hebben afgesproken dat we het spreiden. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik wil even reageren op die uh, invoering van de wereldbund. Ja. Uh, ik denk dat ze daar veel te vroeg mee zijn. Oh, want? Want, uh, kijk maar uh, wat er gebeurt met de crisis en zo. En de on ongelijke geduldheid op de wereld. Dan kun je wel denken van, ja, een gelijke munt invoeren... en dan elkaar allemaal helpen. Ja. Maar ik denk dat ze uh, dat... Nou, uh, als je kijkt naar Europa... Europa heeft heel erg uh, gekeken naar Amerika met de dollar. Dan betalen ze allemaal met de dollar. En dan zitten we natuurlijk nou de euro allemaal. Maar ja, kijk wat er gebeurt, hè. Ik bedoel, het is allemaal te snel gegaan, denk ik. Nee, maar je kunt natuurlijk wel doen dat, dat, uh, dat een brood hier... Um, uh, 20 worldies kost, maar in Somalië een kwart worldie. Ik bedoel, het hoeft niet. Ja, ik snap je. Je hoeft niet meteen maar... alle producten ook even duur te maken. Nee, ik snap je punt, maar ik bedoel, uh, zoals het in Europa is want ze hebben het zo snel ingevoerd. Mm -hmm. uh, ze hebben nooit gekeken naar uh, wat de inflatie van het land is en de corruptie, corruptie en allemaal dat soort dingen. Snap je? Ja. Dus ja, ik denk dat de tijd daar. Uh, ik denk dat, de, dat het streven er wel naar is. Maar dat, dat ze dat veel te vroeg uh, willen doen. Uh, ja. Ik denk misschien over 50 jaar of zo. Ik weet niet hoe die man ook alweer heet Een wereldmunt invoeren, is dat slim? Uh, uh, meneer dat Joop. Is, weet ik. Nee, het is misschien oh ja, wel slim, Joop. maar nu nog niet, wou je zeggen. Ja. Oké, okay, dankjewel Robert. Oké. Okay. <laughs> Bedankt, hoi. Jack? Ja, het oh staat ja, heeft lang geduurd vandaag. Ach, helemaal niet joh. Het gaat hartstikke rap. Zo oh, ik. De KPN, de KPN had ons allemaal weggedrukt. Ja, dit, maar die ja. moest allemaal weer opnieuw proberen in te bellen. Ah. Oh, ah. Maar wat belde je over, Jack? Nou, uh, ruimteschroot. Oh ja. Um, ja, dat is wel degelijk een, uh, een, een probleem. Want als je nou gaat kijken op de MIR en op het uh, Skylab... Yeah. dat ze daar een speciale ontsnappingscapsule hebben... waarin ze al een paar keer hebben moeten plaatsnemen in uh, volledig drukpak. Omdat er de kans bestond dat ze geraakt zouden worden door ruimtepuin. Oh. En daar zijn ook toen uh, die keer een aantal zonnestellen. Zonnepanelen zijn daardoor geraakt, die ze zelf weer hebben kunnen herstellen. Dus het is een... Uh, het is een oh. hallo, ben je er nog? Gaat er nou een telefoon bij jou gewoon, Jack? Ja. Wie ja, is dat dan? Wie belt, wie belt jou om kwart voor vier op donderdagnacht? Uh, mijn centralist om een inbraakmelding door te geven. Echt? Wordt er ergens ingebroken? Ik ga, ik ga je hangen. Ja, Dag. aan het werk. Dag, Jack. Huh. Je, moet het, je moet het toch niet hebben dat Jack even van zijn inbraakalarmer wordt afgehouden. Nou ja, maar het, ging, het, ja het, het spijt me een beetje. Want deze plaat draai ik toch, denk ik, minstens één keer in de drie maanden. Maar ik vind het een van de allermooiste aller platen die er is. En het gaat over de ruimte. Dus waarom ook niet? Huh, het is die mevrouw van de ra -band. Die probeert contact te krijgen met haar geliefde die in de ruimte zweeft.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 fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Mm -hmm. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just Ik zit te luisteren, ik hoor nu, dit is gewoon een van mijn allermeest lievelings... en ik hoor nu voor het eerst dat zij zingt clouds, When I Look at the Clouds Across the Moon. Dus ik kijk naar de wolken voor de maan en hij zit op mars. Dus ze zit ongeveer toch in de verkeerde richting te kijken dan, volgens mij. Daar ik me nu dan weer druk over. Ach, goed, arme mens. Clouds Across the Moon van de Ra-band was dat. 0801121 met vragen en met antwoorden Oscar Westdorp. Goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, hallo. Uh, Dank je wel voor een hartstikke fijn programma. Nou, nu al graag gedaan en dan zijn we nog niet eens halverwege. Zo is het. Ja. Uh, ik uh, hoorde wat over de uh, maanlander. Ja. Uh, die bestond uit twee delen. Oh. En het onderste deel stond uh, op de maan. En het bovenste deel ging er weer vanaf. Uh, toen ze terug moesten naar uh, de aarde. Oh ja. En uh, de camera's, dat waren er ongeveer zes of zeven. Uh, sommige daarvan waren aan de buitenkant gemonteerd van het bovenste deel. Maar er is nog een heel mooi verhaal. Uh, bij het vertrek van de maan zijn ze een camera vergeten mee te nemen. Oh, moesten ze terug natuurlijk, hè? want dat kost natuurlijk Nee, dat ging oh. niet. Oh. Maar uh, die, een van die camera's, en dat weten ook heel weinig mensen die vergeten zijn, die zijn gemaakt in Delft bij General Airline Film oh. in de tijd. En dat waren zeer uh, kostbare projecten, dat miljoenen dollars. Alleen die camera's uh, al, ja. Eén camera, één camera. En oh. in hun uh, stress uh, van het vertrek zijn ze die vergeten. En, dan, dan hoop was. ik maar dat ze goed verzekerd waren. Nou, voor verlies en diefstal. Volgens mij wil het... Uh, ik ben niet <laughs> ik niet zo Ik zie het echt helemaal voor me. Van de, uh, goedemiddag. Ja, um, uh, ik wou heel even checken. Ik heb dus een reisverzekering. Ja, en nou ja, ja, vroeg ik ja. me af... Ik ben een camera. Heb ik laten ja. liggen op mijn vakantiebestemming? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> ik denk niet dat je ermee wegkomt. Nee, nee ik kan me wel herinneren... Uh... Mijn vader was uh, in de tijd, die is helaas overleden... maar uh, was in de tijd uh, directeur van dat uh, bedrijf. En uh, een heel groot concern overigens. Uh, ik ken al ja. een lang film En ik kan me herinneren dat hij thuis kwam en enigszins vloekte. En zei van, hebben ze die kangen al laten staan op de maan? Hoe dom kan je zijn? Na een jarenlange ontwikkeling met een heel team van ingenieurs. Ja. Dat was een, uh, mooie Schat, camera. wil je ook sju over de aardappels? Nee, ze hebben de nee. camera daar laten staan! Ja, zo ging dat. Sorry, kinder, nu dames, schreeuw ik weer mensen wakker. Dat moet ik niet doen. Nee. Het was maar... trouwens een uh, bijzondere camera. Oh. Uh, dat uh, voor die tijd uh, de camera die ze hebben laten staan was een doom. Uh, een soort van... Uh, ja, ik kan het niet eens uitleggen. Oh. Uh, een... een, een met een sleuf, een, een dicht uh, apparaat, ja. met een sleuf erin. Ja. En dat was de eerste keer dat zij, uh, die sleuf was ongeveer 2,5 centimeter breed. Ja. En uh, die camera maakte foto's van 2,5 centimeter van wat ze zagen. En dat was ongeveer, ik dacht, weet ik niet precies meer, maar iets van 30 centimeter hoog of zo. Die maakte allemaal streepjes. En uh, de NASA plakte die foto's, uh, die streepjes aan elkaar. En zo kregen zij een, uh, uh, uh, uh, een, een overzichtsfoto van de maan. Wauw. En uh, je, bij, voor, voor een jonge man in die vrachtauto. Ja. Yeah. Uh, uh, kan je ook zien op de beelden dat bij uh, dat de astronaut uh, met zijn voeten op de maan gaat staan, in, die in, in eerste instantie uh, in de schotel... Uh, kan hij precies zien uit welke hoek de camera komt. Die komt schuin van bovenaf op die man. Dat, die zat dus gemonteerd op de buitenkant van het bovenste gedeelte... wat later terugvloog naar het uh, uh, toestel wat om de maan heen vloog... en waarmee ze terug naar de aarde kwamen. Maar, maar uh, Oscar... ja yeah. Jouw vader was de directeur van het bedrijf dat die uh, luxe camera maakte. Ja, wat jullie kennen van de uh, General, uh, General Airlines film, uh, gaf dat waren die viewmasters. Die rode doosjes waar je uh, een schijf in stopte en dan kon je uh, ja, dan leuke foto's bekijken. Maar, maar betekent dat ook dat jij nu een, een, een, een miljoenen imperium hebt geërfd? Ah, uh, nee, nee, nee. Ah, nee. uh, dat is nou jammer. Want als het, als het een bedrijf was dat voor miljoenen uh, camera's ontwikkelde voor de NASA? Ja, dat was een bedrijf wat uh, 3000 uh, producten op dit niveau maakte. Oh. 3000 verschillende, dat is een heel groot, dus nog bestaat nog steeds. General Airline Film, f Corporation. Oh, maar jij bent er niet heel rijk van geworden? Uh, nee, nee. Jammer. Ja, dat... <laughs> nou, maar wel rijk aan ik informatie. Heb ik heb wel een mooi leven gehad. Oh, gelukkig. Nee, dat is, <laughs> en het is nog bezig, laten we dat niet vergeten. En, uh, ja, ja. en je hebt uh, een uh, stukje informatie kunnen geven aan Howard... waar Howard en ik heel blij mee zijn. Dus dank je wel ja, daarvoor. En, en, en er zijn nu uh, unieke informatie, want het is altijd in de doofpot gestopt... dat die oh. camera's blijven staan. Echt waar? Echt Een politieke ruil en zo. Daar dus gaan niemand. Maar, weet, maar want, want, uh, uh, is die camera wel betaald door de NASA dan? Ik denk, ik, ik denk niet, ik weet dat niet hoor. Ik ah, nee. dat, was, dat was een stuk teken geleden. Uh, uh, ik denk dat dat ook niet zo belangrijk was. Nee, daar zit het wat in. Het was zo uh, bijzonder dat je daaraan meewerkte dat, uh, ja. Of dat ooit afgerekend is, betwijfel ik zelfs. Oké. Okay. Dankjewel, Oscar. Alsjeblieft. Dag. Prettige. Uh, <laughs> wacht. Ja, jij ook. Uh, mevrouw Verhooyen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, we uh, hebben nog twee vragen. minuten. Dan gaat de nieuwslezer weer zijn gang. Ik heb een hele korte vraag. Oh, mooi. Ik ja. heb een wollen ko kort jasje. Een wollen kortjasje. jasje. Ja. Daar is kougong opgekomen. Oh. En dat is keihard geworden. Hoe krijg nou. ik dat daar af? Um, heeft u al pindakaas geprobeerd? Nee, heb ik nog niet geprobeerd. Want um, dat, is, dat is wat wij doen als er weer eens kauwgom in het haar van mijn dochter zit. Ja. Wat op een of andere manier met, met een zekere regelmaat toch weer gebeurt. Ik kan me dat voorstellen, ja. En ik weet niet waarom, maar, maar pindakaas doet iets met kauwgom. Doet iets met kauwgom. Maar, ik, maar het, het zou kunnen zijn dat pindakaas ook iets met wollen jasjes doet. Ja, als er maar geen vet lijkt erachter. Nee, wat, wat voor kleur heeft het wollen jasje? Ja, dat is um, blauw paars. Oh, nou dat kan een pinnekaas. Ja, ja, ja, misschien dan het hele jasje insmeren met pinnekaas. Nou, dus, dat is heel goed toe, <laughs> he? <laughs> hè? Nou, hoe komt de kou in het jasje, mevrouw ja, Verhooyen? Dat is voor mij een, een, een vraagteken, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Dat weet ik niet. Hm. Ik denk dat ik ergens bij gaan zitten, dat het ergens tegen aangeplakt was. Zat. Ja, hé, hey, jassen zeg. Dat moet ik. Nou, daar zou ik toch wel even de pest over in hebben. Dat heb ik ook, maar goed, daar, daar doe je verder niets mee. Dan krijg je de kauwgom er niet mee uit. Maar het is een mooi, mooi jasje, begrijp ja, ik. het is juist zo jammer. Ja. Nee, maar, het, maar U kunt in ieder geval de pindakaas proberen, maar we zeggen natuurlijk gewoon weer 0800 1121 alle huismiddeltjes om inmiddels hard geworden kauwgom uit het wollen jasje te halen, dat, uh, die zijn van harte welkom. Nou, ik blijf luisteren. In ieder geval heel hartelijk dank. Oké, okay, u bedankt en, voor de vraag. En, en voor ja. succes, ja, succes met de Kalkom. Ja, succes met het programma. Ja, dat gaat denk ik lukken. Meestal ja, komt dat goed. Oké, ja. okay, dag mevrouw Verhooyen. Dag mevrouw Verhooyen. Uw muziek gaat heel hard hier. Maar <laughs> bedankt voor de vraag. En als, uh, als je nou thuis denkt, ik weet, ik weet, ik weet het. 0801121.